9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Spanning na de verkiezingen in Venezuela, waar de vertrouweling van Chavez Maduro wint. Maar zijn uitdagingen willen een hertelling. Straks het laatste nieuws. En u hoort de moeder van de Russische asielzoeker Alexander Domatov. En wij spreken de advocaat van haar. Eerst het NOS-journaal met Dorant Megens. De presidentsverkiezingen in Venezuela zijn met een miniem verschil gewonnen door de socialist Maduro. Kreeg 50,7% van de stemmen tegen 49,1% voor de liberaal Capriles. Het verschil bedraagt zo'n 235.000 stemmen. Capriles denkt dat Maduro in werkelijkheid verloren heeft. En zegt dat er talloze incidenten waren in de stemlokalen. En die incidenten moeten worden onderzocht. Hij zegt dat hij de uitslag pas accepteert na een hertelling van elke stem. Correspondent Mark Bessems. Hij wil gewoon... Uh, kijken hoe het kan dat de telling die zijn mensen hebben gemaakt anders is dan die van de mensen van Maduro. Met andere woorden, um, hij wil een hertelling en um, dat kan hij wel willen. Of dat komt is nog niet duidelijk, want de kiesraad heeft nog niet gereageerd op die oproep van Capriles.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 Vooral in de vier grote steden worden hogere adviezen gegeven. In Friesland zijn ze juist aan de lage kant. Hoogleraar onderwijskunde Jaap Dronkers. Het wordt de laatste paar jaar genegeerd of botweg ontkend. Maar zo zit het, zit de werkelijkheid in elkaar. Het is jammer dat de inspectie nog niet de sociale achtergrond erbij heeft. Hogeschoolde ouders hebben vaker een te hoog advies gegeven, de CISO-toets, dan kinderen van lage ouders. De inspectie gaat een onderzoek doen naar de kwaliteit van de schooladviezen. Die worden steeds belangrijker omdat de CITO-toets vanaf 2015 pas wordt afgenomen nadat de leerlingen een schooladvies hebben gekregen en zich hebben ingeschreven bij een middelbare school. De eerste slachtoffers van het busongeluk in België worden teruggebracht naar Rusland. Een Russisch vliegtuig haalde hen vannacht op. Er is ook een tweede Russisch toestel in België aangekomen met aan boord een medisch team. Dat gaat kijken bij de slachtoffers die in ziekenhuizen liggen.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 Tanken is nu nog een probleem. Het zijn alleen nog waterstoftankstations in Arnhem en in Amsterdam. Maar er zijn meer tankstations in ontwikkeling. En ook andere fabrikanten willen een waterstofauto op de markt gaan brengen. Dan het weer nog vandaag. Af en toe zon. Er ontstaan ook makkelijk wat stapelwolken. Vooral in de oostelijke helft van het land ontstaan buien. Mogelijk met onweer. En het wordt 15 tot 19 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De rest van de week is het licht wisselvallig. Later wordt het minder zacht. Hoe is het dan inmiddels op de weg? John Bakker. Het gaat ietsje beter. 120 kilometer nog. Nog altijd wel wat meer dan gebruikelijk. Komt vooral door wat aanrijdingen. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven zorgt een ongeluk bij Falken Zwaard voor 10 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A7 van Groningen naar Herenveen bij Friese Palen 7 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... bij knooppunt Everdingen nog 10 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer opengegaan. En een kapotte vrachtwagen op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven... zorgt bij Oorschot nog voor 12 kilometer. De vrachtwagen is weer weg, de rijstroken zijn weer vrij. En over twee minuten zijn wij er weer. De iPad Shop, Ingrid Stender spreekt ermee. Met Oscar van Oxio. De iPad-shop, zei u? Jazeker, de iPad-shop. het Stender spreekt ermee. Oké. Okay. Een um, Verkeerd nummer, sorry. Dag, mevrouw. Geen probleem. Dag, meneer. Bent u een ZZP'er zonder iPad? Stap over naar Oxio. Dan krijgt u een gratis iPad met slimme energiemonitor. Energie in eigen hand met Oxio. Dat is een serieuze zaak, ook voor uw eigen zaak. Kijk op oxio.nl slash ZZP. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm.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 Ja, Mark Robbenvisser ook. In Amsterdam beginnen vandaag de militaire voorbereidingen... van de abdicatie en inhuldiging op 30 april. Blijf luisteren. We richten ons eerst op de politieke spanning in Venezuela. Ja, want er is daar een uitslag van de presidentsverkiezingen in Venezuela. Maar de oppositieleider Capriles accepteert de overwinning... van de interim-president Maduro niet. Contact met onze correspondent in Caracas in Venezuela, Mark Bessems. Uh, Mark, ja, uitslag niet geaccepteerd. Wat wil Capriles daaraan gaan doen dan? Ja, hij wil uh, dat de stemmen worden herteld. Hij heeft een uh, dik pakket met wel zeker 3200 uh, klachten. En die uh, wil hij allemaal uh, laten controleren door de kiesraad. Um, nou ja, dat, dat zou kunnen. Die, uh, dat recht heeft hij. Uh, Maduro uh, heeft ook gezegd uh, dat dat goed is. De kiesraad moet zich er nog over uitspreken. Maar het uh, lijkt erop dat dat uh, dus gaat gebeuren. Dat er een hertelling komt. En dat we dan uh, misschien pas over twee weken of zo iets meer weten over deze uitslag. Een uitslag die um, zeer nipt in het voordeel was van Maduro. Hoe wordt gereageerd op die overwinning? Nou ja, dat ligt er dus maar net aan uh, bij wie je voorkeur ligt. Ik zit hier in een wijk waar de meeste mensen uh, oppositie aanhanger zijn. En nou ja, daar was toch echt uh, een potten- en pannenprotest. Uh, meteen nadat uh, bekend werd uh, dat Maduro uh, gewonnen heeft, uh, daar was dus uh, veel uh, teleurstelling, een beetje woede ook. Uh, maar aan de andere kant van de stad iets verderop, in de sloppenwijken waar uh, heel veel chavistas wonen, ja, daar werd uh, vuurwerk afgestoken, je hoorde in de verte mensen langsrijden, toeterend. Dus uh, nou ja, uh, het was even heel erg uh, lawaaierig op straat. En nu, het is natuurlijk heel laat, maar toch, er hangt een dreigende stilte in Caracas. Ja, en ja, er wordt toch redelijk heftig gereageerd. Maar wel dat toch wel de oproep was om het rustig aan te doen, hè, om de zaak niet te laten ontploffen. Ja, nou ja, goed, de, de hele dag is er eigenlijk al uh, is er spanning geweest. Het is echt een hele uh, dreigende sfeer geweest in Caracas uh, op sommige plaatsen. Maar, um, nou ja, in ieder geval hebben beide leiders gezegd... jongens, rustig aan. Uh, het leger heeft ook gezegd... Uh, mensen blijven in godsnaam thuis. Het leger accepteert de uitslag. En, um, nou ja, het is nog een beetje afwachten, denk ik. Het uh, zal morgen een spannende dag worden. Goed. Horen we weer van je, Mark Bessems vanuit de Caracas. Dan gaan wij door naar Mark Robin Visser. Want eh, 100 commandanten krijgen zo dadelijk te horen wat ze precies moeten doen. op 30 april, eh, de dag van de applicatie en inhuldiging. Mark Robin, heb jij al enig idee wat ze te wachten staat? Nou, wat ze te wachten staat is in ieder geval eh, de zogenaamde bevelsuitgifte. Hè. Dat is eh, dus de instructie. En die krijgen ze van kolonel Bastain. Dat is eh, de kolonel die is verantwoordelijk voor de gebeurtenissen in de stad Amsterdam. En dan is er nog maar één man boven hem, boven kolonel Bastain. En dat is generaal Hardenbol. En die is de man voor het hele land, of niet generaal? Dat klopt. Dat heet met een deftig woord de mandataris van Defensie. Goedemorgen. Een zeer goedemorgen. Wat betekent dat, mandataris van Defensie? Nou, eigenlijk dat je gemandateerd bent eh, namens de minister... om al het ceremonieel militair steun en bijstand voor die dag eh, te regelen. En dat vind ik natuurlijk een fantastische taak, dat kunt u begrijpen. Eh, kolonel eh, Bastain die had het over een, de onthulling van een Zwitsers uurwerk. Wat vindt u van die omschrijving? Nou, dat is een prachtige metafoor. Ja, het is het feest der details. Eh, wij gaan ongeveer 3500 man eh, inzetten... En die moeten allemaal met bussen opgevoerd worden. Alle tenuren moeten kloppen. Uh, de beveiliging moet in orde zijn. Het is echt een, uh, een Zwitsers uurwerk. Dat is ja. een mooie metafoor. Ja. klopt helemaal. Ja. Vol met ceremonieel, maar ook de beveiliging. Hè, de Vans is natuurlijk ook verantwoordelijk. De krijgsmacht is verantwoordelijk voor de veiligheidsaspecten. Ook op, uh, op 30 april. Het is een grote uh, gebeurtenis. Maar hoe verhoudt zich dit nou bijvoorbeeld tot pak een beet een koninklijke begrafenis? Nou, daar ben ik ook bij betrokken geweest. De laatste keer bij Prins Bernhard, he, Prins Bernhard hebben we 9600 uh, militairen in mogen zetten. Deze keer is het dus ongeveer 3500. Dus dat is een groot verschil. Maar dit concentreert zich natuurlijk met name rond de Dam en de Nieuwe Kerk. Ja. Als je dit nou weer vergelijkt met 1980 is de ceremonie ongeveer even groot. Alleen we leveren toch meer militair voor de beveiliging. Ja. De beveiligingsaspecten 33 jaar later zijn toch weer anders. Ja. Uh, generaal Hardbol, waar was u uh, in 1980? Ik was toen cadet sergeant, een jaar voordat ik officier uh, werd. En ik mocht onder de passerel staan. Hè? Dat is een deftig woord voor de verbinding tussen de Dam en de Nieuwe Kerk. En daar stond ik dan een jaar voordat ik officier werd. En nu een jaar voordat ik de dienst uitga, mag ik het regelen. Dus u kunt wel begrijpen dat het ook voor mij persoonlijk wel een bijzondere lading heeft. Dus ik vind het echt fantastisch om te mogen doen. Het is letterlijk een kroon op uw carrière. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is ook zo. En uh, u ziet ook dat alle mensen dat zo uh, ervaren. Want het kost me moeite om mensen van me af te houden... om niet mee te mogen doen. Er zijn vooral teleurstellingen bij mensen die niet mee mogen doen. Iedereen vindt het toch prachtig. Kijk, wij hebben natuurlijk toch een bijzonder be beroep. Hè? Uh, af en toe moet je verantwoorde risico's nemen... toch voor het land en de bevolking. Daar staat niet iedereen altijd bij stil. Maar dan heb je toch een bijzondere band met de staat. En uh, natuurlijk ook met uh, de koning of de koningin. Hè? Als uh, instituut wat staat voor die staat... En zeker voor deze koningin, die we toch allemaal uh, zeer waarderen. En we hebben ook alle vertrouwen in onze nieuwe koning. En dat maakt toch de band met het Koningshuis voor militairen uh, heel sterk. En dat is dus heel bijzonder voor ons om hier aan uh, bij te mogen dragen. Ja. En die band, en die sterke band, dat is dus iets wat op 30 april getoond wordt. In ja. al dat ceremonieel. Ja, ja klopt. klopt. En dat doen we dus met die 1500 man ongeveer op de dam. Maar we doen ook meer. We gaan de gemeente Amsterdam ook helpen met twee bruggen bouwen. Onder andere bij de personal... Uh, uh, passengers Terminal, ja klopt, bij de PTA. En we doen nog wat dingen op de i En uh, ja, zo helpen we elkaar, zeg maar. We hebben een dienend beroep. Waar bent u eigenlijk op 30 april? Nou, ik zal een stukje hier zijn in Amsterdam. Maar ik bekijk het ook vanuit Utrecht. Want als er elders dingen gebeuren in Nederland... zullen we daar ook uh, steun verlenen. Ja, en als generaal moet je natuurlijk niet je ondercommandanten voor de voeten lopen met de grote schroevendraaier. Dus we laten het keurig over aan de kolonel Bastin en die gaat dat hier prima regelen. Alsjeblieft, niet met een schroevendraaier in de weer. Hè? Nee. Zeker niet. Oh. Dat, is toch, dat is toch niet meer van deze tijd? Nee. Het is wel heel anders dan in de jaren tachtig, of niet? Ja, totaal ondertussen. Toen onder u nog leid. wat was u toen? Voor, ik is. was kadetsegeant. Hoe zag u er toen uit eigenlijk? Had u ook lang haar? Ik had geen bril en ik had <laughs> uh, wel haar, maar geen lang haar. Maar het is wel aardig dat je de film ziet uit die tijd... nog met dienstplichtige, met heel lang haar natuurlijk. Alleen die waren even enthousiast hoor, als de mensen nu. Dus dat maakt verder niks uit. Alleen in de bussen onderweg naar de Dam hoorde je de relletjes. Ja. Dus dat was toch een, een totaal andere uh, tijd dan nu. We gaan er nu een heel mooi feest van maken. Generaal Harderbol, hartelijk bedankt. Graag gedaan. En veel succes. Dank u wel. En een goed uit Amsterdam of en trouwens. Ja, prima, dank je. En die schroevendraaier, Ook daar moet jij even hey, afblijven. blijven. Nee nee nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat doen we doen me niet meer. Nee. Nee. En we hebben ook iets voor uh, na het 30 april. Want de republikeinen willen graag dat de nieuwe koning... Uh, met minder salaris moet gaan rondkomen. Ze leggen straks uit hoe ze dat gaan regelen. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Het is een pijnlijke illustratie van al langer bekende problemen. Dat is het oordeel van Amnesty International... over de zelfmoord van Alexander Dolmatov... na een reeks van verwijtbare fouten van de overheid. Nederland wil een schadevergoeding betalen aan de moeder van Dolmatov... maar de moeder van Dolmatov is alleen maar bezig met haar verdriet. Het is правительство, niet какие-то maar люди, которые mensen... Ik verwijt de regering niet, zegt ze, maar wel de specifieke personen... die op dat moment niet gevoel genoeg hebben getoond. We gaan erover praten met Mark Wijngaarden. Hij is de advocaat van de moeder van Don Matoff... en ook advocaat was hij van Alexander Don Matoff. Meneer Wijngaarden, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat adviseert u de, de moeder... Nou, ik heb er uh, duidelijk horen zeggen dat uh, ze erop rekenen dat Alexander later voor haar zou zorgen. En nu Alexander is overleden en ik denk door fouten van de overheid uh, ligt het voor de hand dat uh, de overheid die zorgplicht over gaat nemen. Op wat voor manier? Nou, ik denk dat daar een financiële Verschalig compensatie... Ja. Ja. En weet u dan iets over de hoogte van het bedrag? Wat heeft u in uw hoofd? Nee, daar heb ik nog niets over in mijn hoofd. Dat wil ik ook eerst met de moeder van Alexander bespreken. Meneer Wijngaar, een vraag die ons vanochtend zeer bezighoudt, ook na het spreken van uh, meneer Nassarski van uh, Amnesty, is um, of dolmaat of een incident is. Um, wat, wat is uw beeld? Want u uh, houdt zich vaker bezig met uh, asielzoekers, met de asielprocedure. En wat we terugzien in het rapport is dat er in de hele keten fouten zijn gemaakt. In het systeem zitten fouten. Er zijn individuen die nou, toch een beetje de menselijke maat uh, uit het oog hebben verloren. Staat dit op zichzelf of gebeurt dit vaker? Nee, het gebeurt vaker. De kern van het probleem is dat de immigratie- en naturalisatiedienst... niet in staat is om juiste informatie uh, over asielzoekers en vreemdelingen... in zijn uh, bestanden op te slaan. En dat leidt, zoals elke vreemdelingenadvocaat weet... vaker tot uh, onrechtmatige opsluitingen. Zo'n dramatisch gevolg als uh, met Alexander heeft het gelukkig niet vaak... maar dat mensen ten onrechte worden opgesloten wegens uh, onrechtmatig verblijf... ja, dat gebeurt zeker vaker. Maar heeft dat dan te maken met het, het aanklikken van een vinkje ergens in een systeem? Of Hoe, hoe, hoe kan dat zo fout gaan dan? Um, dat is niet, dit is meer dan alleen maar het aanklikken van een uh, vinkje in een systeem. Het komt erop neer dat ook het systeem wat de IND gebruikt... Uh, ja, er, wordt eigenlijk, er komen geen mensen meer aan te pas. Er wordt niet gekeken en als... Op Eén dag wordt ingevoerd dat iemand op tijd in beroep is... en dus rechtmatig verblijf heeft. En later op dezelfde dag wordt ingevoerd dat hij in bewaring is gesteld... omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft. Dan moet ergens een lampje gaan branden. En dat gebeurt dus niet. En voor u was dat ook niet mogelijk. U heeft ongetwijfeld ook gezien dat er iets mis ging... in dat proces rond Don Maathof. U kunt daar ook niet doorheen komen dan als advocaat? Als ik had geweten Weten dat hij was opgepakt had ik hem met één telefoontje vrijgekregen. Maar ik wist dat niet. Ik hoorde pas van zijn uh, bewaring nadat hij was overleden. Maar hoe kan dat dan dat u het niet weet? U bent zoals dus een advocaat. Ja, dat klopt, maar ze hebben mij niet gebeld. Ze hebben Alexander niet in de gelegenheid gesteld... een advocaat van zijn voorkeur te laten bellen. Ze hebben zelfstandig bij de vreemdelingenpolitie... een piketadvocaat gebeld. En ja, die kende het dossier helemaal niet. Nee, die kende het dossier niet. Um, maar had misschien zich toch wat meer kunnen inleveren. Wellicht, wat is het, uw beeld um, in, het, in het handelen van dit soort piketadvocaten? Ja, aan de ene kant had hij wat uh, actiever kunnen zijn... in het navragen hoe het met zijn cliënt ging. Aan de andere kant, hij is alleen opgeroepen... voor een sociale insluiting van iemand die in gevangenis was voor zichzelf. Omdat uh, Domatov toen al suïcidaal was? Hij had suïcidale uitlatingen gedaan. En uh, die pakketadvocaat is niet op de hoogte gesteld... ...van het feit dat Alexander in Vreemdelingenbewaring was ja, dus gesteld. dus dan gaat het ook al mis op het politiebureau. Ja, daar is het zeker misgegaan. Ja. Eerder dus, en uh, niet alleen daar, ook al jaren eerder. Nasalski, directeur Amnesty, zegt uh, dat onzorgvuldig handel is al jaren aan de gang. Waarom doet niemand iets? Dat is een goede vraag en uh, ik denk dat het aan uh, teven is om die te beantwoorden. Want deze problemen zijn ook bij de overheid en alle betrokken diensten al veel langer bekend. Houdt u de staatssecretaris hiervoor verantwoordelijk? Uh, de staat is aansprakelijk. Wie er politiek verantwoordelijk is, daar ga ik niet over. Nee, maar goed, u zegt zelf al, uh, ook de staatssecretaris weet van problemen binnen het systeem. Uh, ja, dat is zo. Dat kan niet anders zijn dan dat hij er ook van op de hoogte Heeft is Heeft u de staatssecretaris in deze zien optreden? Nog niet. Wat heeft, heeft u dan wat aan zijn excuses, aan de woorden die hij heeft gesproken over Dolmatov? Um, hij, hij zegt in ieder geval dat hij alle aanbevelingen van de inspectie Veiligheid en justitie over zal nemen. Dat lijkt mij een uh, belangrijke eerste stap. Want dan, uh, alleen op die manier kunnen de systeemfouten die hiertoe hebben geleid uh, in voor vervolgende voor mensen voorkomen worden. Dus dit rapport moet effect gaan krijgen. Ja, nou en of. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Mark Wijngaarden, hoort u advocaat van de moeder van Dolmatov. Het is tien minuten voor half tien. Nu luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja hoor, hij is op zijn plaats. Louis Dekker, veilig en op tijd in het Arnhemse park Zonsbeek. Daar is straks de officiële introductie van de waterstofauto. Hyundai is de eerste autofabrikant die het aandurft in massaproductie. En de gemeente Arnhem doet het aan het feest mee. Want Louis Dekker parkeerde bij de wethouder. Nou, we zijn er. Arnhem. Goedemorgen, inderdaad. Michiel van Wessem, UN-wethouder. Ja, onder andere economie. En waar we het nu over hebben, elektriciteit, waterstoftoepassingen, dat valt onder de portefeuille-economie. En Arnhem wil zich graag afficheren als waterstofstad, toch? Ja, eigenlijk als elektriciteitsstad. Daar hebben we ook een rijke traditie. We hebben grote bedrijven hier die al lang in de elektriciteit actief zijn. Kema kent natuurlijk iedereen, Tennet, Alliander... We zijn de enige stad in Nederland waar nog een Tollybus uh, rijdt op elektriciteit. Dus we zijn elektriciteitsstad. Wat is voor u als wethouder, voor u als gemeente... nou de reden om aan dit circus mee te doen? Ja, wij vinden het echt geen circus. Uh, wij geloven in elektrisch vervoer. We geloven in duurzame energie. Daar zal het toch naartoe moeten. Want benzine en diesel in de stad, dat willen we in de toekomst niet meer. Hè? Nee, en volgens mij zijn we daar inmiddels eigenlijk allemaal over eens. Dus waar de grote hindernis tot nu toe ligt is die actieradius. Mensen willen niet 50, 100 kilometer kunnen rijden... en dan opnieuw weer op moeten laden. En daar gaat waterstof de doorbraak in geven. Dus dat is waarom we er zeg maar beleidsmatig in geloven. Wat waterstof zo interessant maakt, is dat het de missing link is tussen zeg maar, de mogelijkheden van elektrisch vervoer... en de beperkingen die er tot nu toe zaten in de actieradius. Het ontbrekende schakeltje. Het ontbrekende schakeltje. En daarnaast hebben we gewoon het geluk in Arnhem... dat we die rijke elektriciteitstraditie hebben. En inmiddels een aantal jonge bedrijven... die heel erg bedreven zijn in het omzetten van aardgas, biogas naar waterstof en vervolgens het waterstof weer omzetten naar elektriciteit. Wordt u nou ook zo'n wethouder die zegt... al die stinkende diesels weg ermee uit mijn mooie binnenstad? Ja, maar ik ben niet zo voor dingen verbieden. Ik heb uh, veel meer met het stimuleren van nieuwe groene ontwikkeling. Maar u weet waarom ik het vraag, hè? Utrecht, GroenLinks. Ik weet waarom u het vraagt. En maar... u bent VVD. Ik ben VVD'er. Een ander geluid. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat we met elkaar realiseren... dat je die actieradius doorbreekt dat het heel snel zal gaan. Daar kan die waterstof een doorbraak in worden... omdat het makkelijker is om voldoende waterstof in een auto mee te nemen... dan voldoende elektriciteit. Ja, we hebben probleemloos Amsterdam-Arnhem gedaan. Goed, hè? En je kan misschien nog wel terug ook. <lacht> dat hoop ik voor Louis. Michel van Vessem, wethouder Economische Zaken in Arnhem. Hun horen het later meer nog van Louis op Radio 1. En de waterstofauto is bijzonder zuinig als die vaststaat. En dat zou maar zo eens kunnen in het westen van het land, John Bakker. Ja, maar het gaat nu toch wel vrij snel de goede kant op, hoor. 18 files nog, 65 kilometer bij elkaar. Met eh, eigenlijk nog maar één opvallende. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knoop het Burgerveen, 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Het NOS Radio 1 journaal. Adams en Melanie C when you're gone. Dankjewel. Dat wordt niet zo leuk. 25.000 euro belastingvrij. Dat gaat Prins Willem Alexander verdienen als hij eind deze maand koning wordt. Dat bedrag verdient nu ook koningin Beatrix. Dus er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Maar het nieuw Republikeins Genootschap vindt dat bedrag veel te hoog. En hoopt dat de Tweede Kamer tot een salarisverlaging wil komen. Anjo Clement van het Nieuw Republikeins Genootschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat mag eh, koning Willem-Alexander volgens u wel verdienen? Nou, laat ik eerst het volgende zeggen. We hebben een, uh, een persconferentie morgen om uh, drie uur in de balie... waar we nadrukken over, uh, over een aantal dingen zullen ingaan. Ook wat concrete zaken. Ik kan wel iets over de, uh, de achtergronden uh, vertellen... waarom we tot dit uh, initiatief zijn gekomen. Uh, Wij hebben Naar aanleiding van uh, de aankondiging van de applicatie over stelpunt veel reacties gekregen. En dat, dat waren mensen die lid wilden worden, dat waren mensen die uh, sympathisant wilden worden, waren ook mensen die eigenlijk zeiden van, ja, ik ben, ik ben monarch, maar wat er nu allemaal gebeurt, of ben monarchist, wat er nu allemaal gebeurt, dat, dat loopt de spuigaten uit. Als je kijkt wat het allemaal moet gaan kosten en dan in deze tijd van crisis... Ja. En uh, de mededeling van uh, uh, toch wel, iedereen moet terug uh, in inkomen, AOW'ers, mensen die in sla bij een, in een loon, loon, loonverband werken. En Beatrice die dan vrolijk zegt, van ja, ik hoef niks in het leven. Ik bedoel, uh, ja, dat zet ons ontzettend qua bloed. Ik kreeg een, een, een dame aan de telefoon huilend, van meneer, kunt u daar niks aan doen? Mijn dochter is ontslagen vanwege de bezuinigingen. En die mevrouw op, op, op, op Huis ten Bosch die, die, die gaat me vrolijk door met ja. uitgeven... Ja, maar meneer, meneer, meneer, Clement, ik, u, u vindt dus dat, dat daar wel wat vanaf mag. En uh, inmiddels ligt dat ook op straat, want u wilt de, dat het de balken norm wordt... hebben wij begrepen. U kunt daar toch gewoon over praten bij ons? Nou kijk, als u, als u weet dat het op straat ligt, dan, uh, dan hebben wij aan een embargo wat wij uit, uh, uitgaan. Ja, dat is bij deze geschonden. Ja, bij deze ja. geschonden, ja. Uh, laat ik het laat ik zo formuleren. Uh, wij krijgen nogal wat signalen die ons aanleiding hebben gegeven om daar eens wat dieper in te duiken. En uh, dat betekent dat wij op het, het middel van een burgerinitiatief zijn gekomen. Wat wij in feite morgen dus uh, formeel uh, lanceren. En uh, dat komt op een uitstekend moment, want wat staat er in de krant vandaag? ook Margriet doet aan belastingontwijking. Mm -hmm. En dat is voor een van de meest. Eh, ja, de, maar noemt u nou gewoon even een bedrag. Kijken het is toch van, veel prettiger meer. In en boom zit hij heel goed in de heel goed in de buurt. Dat komt ook een beetje overeen met het salaris wat de, de, de president van, uh, van Duitsland verdient. Dus zover, zo gek is dat niet. De redenering vervolgens is. De koning maakt deel uit van de regering. De regering, de ministers, die krijgen de balk in de norm. Nou, 1 en 1 is 2. Zo ja. kom je er wel uit. Goed. En meneer Clement, u wilt dat dus via de Tweede Kamer gaan bereiken? Die moet het initiatief nemen. En zo ja. niet, dan gaat u erop aandringen. Ja. Met een burgerinitiatief? Ja. Aan de burgerinitiatief gaat er sowieso komen. Oh, dat gaat er sowieso komen? Ja. Ja. U, u, u denkt dat de Tweede Kamer het niet oppikt? Nou, kijk, dat. Wij hebben uh, eerder kamerleden gevraagd, van, joh, doe nou niet die waffen eet, want je moet verantwoordelijk aan, afleggen aan een uh, kiezer en niet aan een ongekozen staatshoofd. Nou, daar hebben inmiddels uh, 14 uh, leden op gereageerd, maar dat is natuurlijk dus bij uh, het aantal mensen wat er zit. Mm. Dus de, de politieke wil om uh, iets te doen met aan een discussie over de positie van het koningshuis, het inkomen van het koningshuis, dat is een, een, een, een hele starre discussie. over ja. wat gebeurt, dan zijn jullie als pers. De, ...degene die de, de, de bel aanbindt en dan ja, wordt de Kamerleden wel wakker... ...dan wordt er een debat gevoerd. Dan... Ja, maar goed, even naar dat bedrag nog even. Hè? Want dat is wel interessant, meneer Clement. Uh, ja, de balken enorm dat zou dan zijn rond de 150.000 euro netto. Dat is een flinke salarisdaling dan voor de koning. Ja. Uh, wat nou als uh, de Kamerakkoord zou gaan met, uh, ik noem maar iets... ...belasting betalen überhaupt over dat bedrag? Nou, daar is, is uh, Samson vorige week over, uh, over begonnen... Uh, nou, dat komt mooi uit. Eh, ik bedoel, als zo regelt dat er eh, belasting wordt betaald... en wij kunnen met de Kamer overeenkomen dat het voor een, op het betrokken is van de balken... En dan slaan we twee, twee vliegen in één klap. <laughs> Oké. Okay. Ik ben benieuwd, meneer Clement. Ja. Uh, we, we zullen morgen wel horen uh, hoe het precies zit, maar we hebben al een deel uh, in geval, uh, van u te horen gekregen. Fijn. Okay, Anjo Clement van het Nieuw Republikeins Genootschap. Half tien, hoogste tijd voor. Sven Kokkelmans, Sven, hallo, goeiemorgen. Marcel, hallo. Ga je zo doen in Goeiemorgen Nederland? De dreigende ontslagen of in de er thuiszorg... Een op, uh, nog. Nee, ja, geen okay. embargo in dit nee, geval. Is... Nee, de dreigende ontslagen in de thuiszorg liggen de vakbond advocabo zo zwaar op de maag... dat het niet zeker is of die bond steun zal geven aan het sociaal akkoord. De bond wil dat minister Schippers deze week nog met een oplossing komt... over ultimata gesproken. Ja. Dat meer weer zometeen bij de Cairo. Zo is dat, dit maar is we gaan eerst naar 1. het NOS-journaal. En dat doen we met Dorat Meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De economische groei in China valt tegen in het eerste kwartaal van dit jaar. De economie groeide met 7,7 ten opzichte van een jaar eerder. En dat is lager dan economen hadden verwacht. Ze hadden juist gehoopt dat de groei weer aan zou trekken... na een lange periode van groeivertraging. De oorzaak van de tegenvallende groei is dat de consumptie minder snel groeit dan voorheen... en ook de productie van goederen vertraagt. Dan krijg je dat. In Amsterdam en Vlaardingen zijn vannacht plofkraken gepleegd... op geldautomaten van ABN Amro. In Vlaardingen werd een geldautomaat aan de Viardi bekman opgeblazen. Daders zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan op twee scooters. Een auto hebben ze achtergelaten. En over de plofkraak in Amsterdam is weinig bekend. De politie wil alleen kwijt dat hij kort voor half vijf werd gepleegd... op het kruispunt van de Trompenburgstraat en de Rijnstraat. En de socialist Maduro heeft de presidentsverkiezingen in Venezuela gewonnen. Maar dat deed hij met zo'n klein verschil... dat zijn tegenstander Capriles een hertelling van de stemmen wil... Volgens Capriles heeft Maduro in werkelijkheid verloren en waren er talloze incidenten in de stemlokalen. Dat zijn de hoofdpunten. Kiesinformatie bij de ANWB, John Bakker met een aflopende dag spits. Ja, zeker nog 40 kilometer alles bij elkaar, maar de meesten zijn aardig aan het oplossen. Nog wel vrij veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. 12 kilometer na een ongeluk, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. En er is nu ook vertraging bij de spoorwegen... want tussen Tilburg en Bokstol rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Twijfel bij de Abfacabo over de steun aan het sociaal akkoord. Politieagenten in Amerikaanse scholen maken het voor de leerlingen... juist minder veilig. Burgemeesters moeten jonge moslims beschermen... tegen de invloed van extremisten en het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is 2 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Amersfoort. Waar ze met een beetje subsidie heel veel geld kunnen besparen. Maar die subsidie, die blijft uit. Twitter met ons mee. Hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u kwijt op Nederland.karo.nl. Een oplossing voor de 100.000 banen die in de thuiszorg op de tocht staan kon wel eens heel hard nodig zijn om Avacabo FNV te laten instemmen met het sociaal akkoord. De voorzitter van de vakbond voor ambtenaren en zorgpersoneel is Corrie Van Brenk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard is dat punt? Um, nou, dat is wel iets wat, uh, um, wat mijn leden eisen. En um, wij, wij snappen dat de zorg niet de grootste club is binnen, um, binnen de hele FNV. Maar honderdduizend banen schrappen, wat het plan is van kabinet Rutte... Dat ligt bij iedereen wel heel gevoelig, omdat het niet alleen voor die 100.000 banen gaat... maar ook voor de, al die cliënten die zorg nodig hebben. En dat raakt wel weer een hele samenleving. En dat gaat breder dan alleen advocaten, FNV en uh, de collega's uit de zorg. Vandaar ja. mijn vraag, hoe hard is dat punt? Nou, het, ik ben blij dat dat bij het kabinet ook um, zwaar op de maag ligt. Ik bedoel, we hebben um, al eerder een ultimatum aangekondigd in de thuiszorg. We hebben vorige week... Uh, zaterdag die, uh, die demonstratie gehad, waar de staatssecretaris ook toegezegd heeft dat hij met ons in overleg wil gaan om te kijken naar de oplossingen. Wij hebben dat, vanmiddag hebben we een overleg. En um, ja, ik heb er alle vertrouwen in dat de P van de A ook echt dat sociale gezicht wil laten zien en, uh, en het akkoord een mooie uh, glansrandje wil geven om te zorgen dat de zorgen die we hebben in de thuiszorg, niet alleen die honderdduizend banen... maar ook voor die cliënten die afhankelijk zijn van de zorg... dat dat probleem goed opgelost wordt. Maar hoe hard is het punt? Um, voor, voor mijn leden uit de zorg is dat heel hard. Dat zei ik al, zij eisen dat van ons. Heel hard? Uh, ja, dat is heel hard. Zo uh, hard dat u desnoods uw steun intrekt voor het totale sociale akkoord? Nou, ik zei al, wij zijn uh, één deel en uh, binnen Advocabo zijn er zelfs ook nog hele andere sectoren. En uh, democratie is bij ons altijd een heel belangrijk punt. Maar ik moet zeggen dat, um, ook al is er zaterdag, aankomende zaterdag, een akkoord, dan is het werk nog steeds niet af. Want op dit moment krijg ik al heel veel telefoontjes binnen van mensen met een arbeidshandicap. Uh, en die zeggen, maar wat betekent dit nou voor mij? Uh, extra keuringen. Um, er komen geen nieuwe mensen bij bij de sociale werkvoorzieningen. Ja. Krijg ik nog wel met. Dus um, er maar... ligt iets op papier, maar het werk is nog niet af. We moeten daar echt nog vol aan de bak. Nee, maar gaat u nou een steun verlenen of niet? Ik ga luisteren naar mijn leden, dat is één punt. Wij hebben onze, en die hebben al tegen onze, u gezegd, dit weegt voor ons heel zwaar, die 100.000 banen? Dit weegt voor ons heel zwaar. Wij dus? hebben morgen een congres, dan ja. praten wij erover. Ja. En ik zei u al, uh, leden bepalen bij ons uh, wat, wat de inzet is, maar ook uh, hoe ze de uitkomst... Uh, dus mij maar dan betreft... is de kans dus heel groot dat uw leden morgen tegen u zeggen... want u zegt net zelf, dit is een zwaarwegend punt voor mijn achterban... dat uw leden morgen tegen u zeggen... ik wil niet dat je dat sociaal akkoord steunt als dit niet wordt opgelost. Mijn leden bepalen uiteindelijk wat ik ga zeggen. Dat is absoluut waar. Maar en de kans is dus even... groot dat u dat gaat zeggen? Nou, u zegt dat. Nee, ik, ik vraag ben van... het. Nou ja, ik zeg tegen u dat ik vandaag in overleg ben met het ministerie. En als ik vandaag mooie afspraken kan maken... Ja dan uh, heb ik morgen een heel ander verhaal. En maar wat mevrouw wij... van het een ministerie kan niet in één week tijd... 100.000 banen tevoorschijn toveren. Dat... Te nou, u zegt dat wel zo, maar wij hebben een, een, een hele uh, oorlogsmissie... en een Koendersakkoord in twee dagen voor elkaar gebokt. Ik zie een kabinet die uh, uh, met... Uh, um ruilbriefjes uh, tot een regeerakkoord komt. Ik bedoel, waar een wil is, is een weg. En wat ons betreft um, is die wilder. Gaan wij vandaag met alternatieven komen... en in ja. gesprek met de minister en de staatssecretaris. Ja. Um, zij maken ruimte voor ons, omdat ze het absoluut belangrijk vinden. Ik bedoel, we hebben in het weekend ja. ook nog contact gehad met elkaar. Oh. Het is dus essentieel dat we hier een oplossing voor komen... En volgens mij... dat begrijp ik dat u dat vindt. Maar het punt is, waar zit de scherpte? Ik bedoel, dat u het wilt, dat is één ding. Maar ten koste van wat wilt u het? En wat is de consequentie als u het niet krijgt? Nou, ik ga eerst vandaag toch maar eens even kijken wat de ruimte is. En u zegt wel, er staan dus heel veel mooie dingen in dat akkoord. En ook dat zullen mijn leden wegen. Laten we dat maar even... Dus het is een wens, maar geen eis. Uh, wat ons betreft, ik bedoel, mijn leden eisen van mij, en ik vind dat niet meer dan logisch, uh, dat ik nu uh, volop voor die thuiszorg ga. Ja. En uh, 100.000 banen, dat lijkt mij logisch dat iedereen in Nederland dat een heel, heel erg asociaal beleid vindt. Ja. 100.000 banen betekent ook... Dat 100.000 mensen in de WW gaan komen. Ook dat zijn, uh, zijn lasten die gaan drukken. Ja. We zien dat er 1,4 miljard bijgeschreven is bij de zorgverzekeraars aan winst. Ja, ja dat, dat moet dan dit kabinet dan wel uit gaan leggen. En ik vind dat Zegt ik Zegt u nou, daar nou dat de winst van die zorgverzekeraars een... moet worden afgeroomd om die 100.000 banen in de zorg overeind ja, te nou, houden? Ja, we vragen het ook van, van woningcorporaties dat ze bijdragen leveren in een soort sociaal iets. En ik vind dat je hier ook met elkaar mag zeggen... dit was geld besteed aan de zorg en we willen dat... ...dat er goede zorg geleverd wordt. Dus u wilt dat zorgverzekeraars inleveren... Uh, ...zodat die 100.000 banen in de thuiszorg overeind blijven? Dit, ik wil dat dit kabinet met mij in gesprek gaat. Ah, en dat is duidelijk. Alle dat ze, maar, alternatieve, ik, maar ik wil graag weten hoe u het wilt oplossen. Ja, ik, we hebben al gezegd tegen, um, tegen uw collega die in de voorbereiding... ...ik ga niet al mijn kaarten openleggen op de radio... ...maar u kunt van, uh, van ons duidelijk... Meekrijgen dat wij alternatieven hebben. En wat mij betreft, is dit kabinet en die werkgevers zijn ook nadat er een akkoord is, niet van ons af, omdat er nog heel veel werk te doen is. Maar u bent ook nog niet van het kabinet af... want u hebt u misschien fractievoorzitter ja, van, uh, van de VVD... Ja. Uh, gisteren gezien bij Eva Jinek, gisterochtend. Ja. En die zei, nou ja, die 4 miljard aan bezuinigingen zijn helemaal niet van tafel, want je zult straks zien in het najaar... dat er alsnog bezuinigd moet worden. Dus, met andere woorden, u kunt proberen om afspraken te maken. U kunt proberen om de winst van uh, zorgverzekeraars af te romen... die volgens mij ook overigens zelfstandige bedrijven zijn geworden ja, inmiddels. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, dus zomaar nationaliseren kan ook niet meer, toch, in deze tijd? Nee, nee, nee, volgens mij uh, kan Heel veel niet, maar nee. uh, wat mij betreft kunnen er ook absoluut niet 100.000 banen verdwijnen. Nee, Maar Want is het niet de... zo dat u dan een, een mogelijke wijze mondjesmaat uw steun verleent aan een sociaal akkoord dat toch gaat sneuvelen? Uh, u bedoelt die, die extra 4 miljard voor ja? de bezuinigingen? Als, als dat namelijk via de achterdeur gewoon weer terugkomt. Uh, nou ja, een van de, van de punten is inderdaad dat het boven de markt hangt. Maar er is wel een afspraak gemaakt dat het niet meer kan op de dingen die nu al um, in de eerste ronde bij die 4 miljard stond. Dus de nullijn in de zorg, de nullijn in de overheid is definitief weg. Ja. Um, ik heb dat uh, uh, zwart op wit uh, afgelopen zaterdag gehoord van Heert, en daar ben ik uitermate tevreden over. Ja, dat is dus, de voorzitter uh, van de FNV die u graag wilt opvolgen. <laughs> dat is uh, de waarnemend uh, voorzitter voor een jaar, dat ja. klopt. En uh, wat mij betreft is dat van groot belang ja. dat uh, die afspraken ook gehandhaafd worden. Want anders goed. wordt het inderdaad een ramp. Ja. Goed, u hebt dus allemaal dingen in uw binnenzak zitten die er nog niet uitkomen. Vast. Nee, zeker niet. En het is mij ook nog niet helemaal duidelijk of u nou steun gaat verlenen aan het sociaal akkoord of niet. Zullen we dat even morgen na ons congres uh, uh, bevestigen? Nou, dan want... gaan we dat morgen weer doen. Lijkt me goed, oké. Okay. Fijne dag. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Noord-Korea heeft raketten klaarstaan om doelen in Zuid-Korea en Amerikaanse basis aan te vallen. En die raketten zouden volgens analisten wel eens vandaag kunnen worden afgevuurd. Ter ere van de verjaardag van de grondlegger van de staat, Kim Il-sung. Waarom zou Noord-Korea juist op een feestdag toe willen slaan? Dat is de vraag aan Korea-deskundige Seko van der Meer van de Haagse denktank Klingendaal. Juist als je uh, de, de, de, de geboortedag van de grote leider van Kim Il-sung bijvoorbeeld viert, dan moet je eventjes, even laten zien aan de bevolking van, oh ja, het zijn de grote sterke militaire leiders, die beschermen ons tegen het boze buitenland. Ja, dan moet je inderdaad even laten zien dat je bijvoorbeeld een nieuwe raketten hebt of uh, een andere nieuwe wapentuig. In de staatspropaganda worden de familie Kim, hè, dus, ja, van, van, uh, van grootvader op vader op zoon, nu de, de leidende familie... Uh, ...die wordt voorgesteld als een soort alleskunner, een soort goddelijke familie... Uh, ...die uh, ja, zorgen dat het land de, de juiste koers houdt. Dus zij zijn ja, heer en meester op alle terreinen en ook op militair terrein. Er wordt uh, echt in de propaganda uh, over gesproken alsof uh, zonder de familie Kim... Uh, uh, ...Noord-Korea meteen onder voet zou worden gelopen door... Het buitenland, en dan moet je denken aan Amerikanen of de Chinezen of misschien de Japanners wel. En ja, bij dat, dat, dat, dat leiderschap hoort dus ook heel sterk een militaire dimensie. Het zijn de grote militaire leiders die het land beschermen. Seko van der Meer van Klingendaal met het antwoord. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedenborgen voor uw vraag van vandaag. Terug naar Amersfoort. Jetbok. We staan in de bijkeuken van Nienke van der Jacht. En uh, ja, het is wel een, uh, ik denk dat we dat wel een rommeltje kunnen noemen. Um, wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, we gaan eerst even kijken wat we precies willen opruimen. Dat is voor Nienke het belangrijkste om te bepalen wat moet er als eerst gebeuren. En gewoon stap voor stap, niet meteen, nou we gaan alles opruimen, maar gewoon één of een paar dingen aanpakken. En kun je even uitleggen wie je bent en, en wat jij hier doet? Ja, ik ben Sina Kummer, de stagiaire van Nienke. Ik kom hier één keer per week langs voor anderhalf uur. En uh, Nienke wil graag meer structuur, dus daar help ik haar bij. Soms ja, ruimen we een rommeltje op of soms doen we juist iets leuks, zoals een speeltje. Dus dat verschilt iedere keer. Het ligt aan hoe Nienke zich op dat moment voelt. En uh, we zijn hier omdat uh, he, dat wordt georganiseerd vanuit Ravelijn En uh, dat is een welzijnsorganisatie en zij zeggen wij hebben eigenlijk wat geld nodig um, om die stagebegeleiding te kunnen betalen... Dat kost geld, maar dat levert uiteindelijk veel meer op. Wat zou dat voor u betekenen, Nienke van der Jacht... als er inderdaad geen stagiair meer langskomt... die één keer per week wat helpt met opruimen? Op het moment dat er geen stagiair meer zijn... dat betekent dat ik gewoon eigenlijk aan het verzuipen ben in mijn huis en in mezelf. Want ik heb um, vanuit mijn ziektebeeld van een psychiatrische stoornis... heb ik uh, toch wel heel veel structuur nodig... die ik juist zelf niet um, kan organiseren in mijn leven. En... Um, dat betekent dat ik toch een stukje richting depressie ga. En, uh, en dat, is, dat heeft heel veel weerslag op mij, op mijn man en op mijn kinderen. Dus um, ja, het is voor mij wel een stuk houvast in mijn week. Want je komt hier nu ongeveer een half jaar. Wat is er in die tijd veranderd? Um, ik merk dat toen ik in het begin kwam, zei niet dat ze het eigenlijk best moeilijk vond dat ik kwam. En dat ik haar daarbij joep. Maar ik merk nu uh, dat ze het fijner vindt. Dat, dat, dat ik er ben en dat we samen dan iets kunnen aanpakken. Maar misschien dat Nienke daar iets meer over kan vertellen. Ja, want helpt het ook echt? Ja, het is enorm veel ordelijker geworden in mijn huis. Maar vooral merk ik het heel erg aan mijn gezin. Het is, heeft een heel stuk rust gegeven in, uh, in onze gezinsstructuur. Met een paar uur per week? Met een paar uur per week is mijn man een stuk minder overbelast. En dat merkte gewoon heel erg. En de, kinderen, de, de omgang met kinderen gaat een stuk relaxter dan het voorheen ging. Ja, want ik kwam hier binnen, de kinderen waren rustig aan het spelen. Het huis is uh, nou behoorlijk opgeruimd, daar kan ik nog wat van leren. En dat komt allemaal door die paar uurtjes per week van de stagiair. Ja, dat klopt. Ga ik nu even naar de directeur van Ravenlijn, want er is dus toch een probleem. Die zit in de woonkamer. Even kijken hoor. Ja, er is dus een probleem, Sylvia Cox, want uh, uh, ik sprak net Nienke... en die zei dat haar huishouden en ook haar gezin er ontzettend veel baat bij heeft. Maar er is toch een probleem met de financiering. Ja, tot nu toe uh, komen wij niet in aanmerking voor een stagevergoeding om de studenten te kunnen begeleiden, omdat wij geen AWBZ-gefinancierde instelling zijn. Uh, uit onderzoek is wel gebleken dat het uiteindelijk heel veel oplevert. Als je al aan de voordeur mensen helpt, ze, hoeven ze minder een beroep te doen op de professionele zorg daarachter. Uh, Wij mogen dat nu betalen vanuit gelden die we anders aan een ander project zouden besteden. Maar we krijgen vanuit de gemeente daar op dit moment geen extra geld voor. En als we dan concreet kijken, om hoeveel geld gaat het dan wat u krijgt en wat dit oplevert? Nou, We hebben nu 45.000 euro vrijgemaakt om dit project voor één jaar uit te voeren. Uh, als, dat niet, uh, geen vervolg, uh, als we daar geen financiering extra voor krijgen... dan kan het geen vervolg meer krijgen. En dat zou heel erg jammer zijn. Maar wat, zou het, wat, wat levert dit nou concreet op? Want het kost ongeveer 45.000 euro om deze stagiaires... niet alleen uh, Sima, maar meer ook. Um, wat, wat, wat levert dat nou praktisch op? Ja, er is een onderzoek uitgevoerd en dat geeft aan dat iedere euro die je erin stopt... dat daar 1,84 euro voor terugkomt, dat dat uiteindelijk 1,84 euro oplevert. Dus eigenlijk uh, hoef je maar een heel simpel rekensommetje te maken... om te weten van dat je juist met uh, aan de voordeur iets extra's te doen... dat je aan de achterdeur heel veel oplevert. Andere zorgverleners die, uh, die, waar, waar dan geen aanspraak op wordt gedaan. Dus wat moet er nu gebeuren, heel kort? Nou, het ministerie van VWS moet ook niet aan WBZ uh, erkende voorzieningen gaan uh, betalen... voor de stagebegeleiding die zij moet bieden... zodat Ravelijn kan doorgaan met het inzetten van vrijwilligers. En dan ook dus Nienke haar huis op orde krijgt... en Sina heel veel leert op de stage. Klopt dat? Helemaal waar. Dank u wel, allemaal. En jij ook, Jetmok. Straks een politieagent in de school maakt de boel juist onveiliger. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1984. Als said I'll produce some zepty cloth for live ducks. Oh! Ga a wagon. Ha, de stem van de Britse komiek en illusionist Tommy Cooper. Deze dag, in 1984, overlijdt hij tijdens een live-optreden op televisie. Midden op het podium zakt hij voor het oog van duizenden kijkers in elkaar... en valt hij via de gordijnen de coulissen in. Het publiek dacht aanvankelijk dat het bij de show hoorde... en lachte nog enige tijd door Peter Brussen... destijds correspondent in Londen... over een van de beste en bekendste Britse komieken. ja, het was een enorme schok was dat toen, omdat het was live, het was een live uitzending van de commerciële televisie. Het programma heette ook live from Her Majesty's en dat was het grote theater bij Piccadilly Circus. Hij was bezig met een act, met een schets en viel op de grond. Niemand had het door, men begon heel hard te lachen. We dachten, oh, dat is weer een van zijn vele stunts. Maar met begrip langzamerhand van nee, hey, er is iets anders aan de hand. En uiteindelijk is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. En uh, daar bleek hij dood te zijn, overleden. En dat is pas na de uitstelling, de volgende dag, is dat bekendgemaakt. Dus dat hebben miljoenen Britten hebben dat gezien. Every night when I'm lying in bed, they get in the throat like that, trying to strain. <laughs> <laughs> I want you to watch me very, very closely. And if you see any suspicious moves, don't say. it. <laughs> This egg will vanish in front of your very eyes, so you won't have the slightest clue where it's gone. Oh, that was popular, man. was echt een hele grote populaire man. And I you vergelijkt met Nederlanders. Het is zo moeilijk natuurlijk dat vergelijken. Maar dan kom ik uit bij André van Duin. Ja, als je hem zag moest je lachen. En dat was André van Duin ook. En uh, bij Tommy Cooper, de grappen die hij maakte, waren heel vervelend. Heel zouteloos. En, maar iedereen moest, ja, daar ga je om lachen. Kijk, dat is hè? Hey, where? And in arm, no. Another one? No, look at that. Now. This one? No, look at that. Hi, how's that? Echt, hij was briljant. Hij was een genie. Maar deed net alsof hij het allemaal niet kon en fout deed. En langzamerhand liet hij ook wel zien dat hij het wel, wel goed kon. Maar dat vonden die Britten heel erg mooi. En er zijn natuurlijk ook allerlei studies over gekomen. Van wat is nu zo dat aantrekkelijke van die man? En nog steeds, het is een icoon. Het is echt een icoon. In zijn persoonlijke leven was het een hoogst merkwaardige onmogelijke man. Hij was gierig, zuinig. Uh, het was een man die uh, dan uh, taxis, gaf Die nooit, gaf hij een fooi. En ze nu en dan deed hij wel alsof hij een fooi gaf. En dan stopte hij ze iets in hun, uh, hun borstzakje van die taxichauffeur. En dan bleek het een theezakje te zijn. Weet je wat? Dit soort omgrijn. I've always been unlucky. I had a rock horse once, and it died. <laughs> Aan de hartanval is hij uh, uh, gestorven, maar hij zoop. Hij, het was verschrikkelijk wat hij allemaal uh, verwerkt heeft. En echt, uh, hij liet ochtends liet hij in hotels in ontbijt, liet hij uh, grote cocktails, liet hij gewoon in de pap roeren. En hij heeft ook een tijd dat ze hem niet meer wilden hebben. Ik bedoel, dan moest hij een show geven. En dan was hij na twee minuten liep hij van toneel en wist überhaupt niet meer waar, waar hij was en hoe, hoe dan ook. Dus dat heeft hij ook gehad. Peter Brusse, destijds correspondent in Londen over het overlijden van Tommy Cooper deze dag in 1984. I'm Categories. He's a kind of BBC, de pipet. Het is 7 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Al sinds de jaren 90 waken er, dames en heren, politiemensen op Amerikaanse scholen... in het voortgezet onderwijs, maar ook op veel basisscholen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat die scholen er waarschijnlijk helemaal niet veiliger op worden. Michiel Vos, onze man in de Verenigde Staten, Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom worden die scholen er niet veiliger op als daar uh, het gezag in uniform aanwezig is? Er worden veel mensen, uh, veel kinderen, liever gezegd studenten, kinderen gearresteerd of in ieder geval opgeschreven, beboet uh, voor allerlei vechtpartijen, kleine incidenten. En die kinderen worden vervolgens het criminele circuit ingestuurd via rechters waar ze voor moeten verschijnen, et cetera. Mensen die eindigen dan kinderen zelfs al met een strafblad. Maar het is niet zo dat volgens dit onderzoek dat blijkt dat inderdaad scholen veiliger worden als er politieagenten lopen of. Gewapende wachten. Het blijkt dat die mensen die wachten en die politieagenten... ja, zeg maar iets moeten doen met hun tijd. Dus die, uh, die tijd gebruiken om inderdaad kinderen op de bont te slingeren... om het zo, zo te zeggen. Maar niet dat de scholen daardoor ook veiliger worden. Juist. Met andere woorden, uh, die agenten die staan daar een beetje rond te hangen. Een nieuwe vorm van hangjongeren hang zal ik maar zeggen. En om iets te doen te ja. hebben, dan uh, gaan, ze, gaan ze maar zomaar leerlingen beboeten die eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uithalen. En omdat die dan een strafblad krijgen, komen ze meteen in een, uh, ja, terecht in een sociaal uh, onwenselijker milieu. Ja, inderdaad. En uh, omdat ze dan jong zijn en al voor een jeugdrechter moeten verschijnen of voor een andere rechter, worden ze uh, meestal al meteen... Uh, ...zeg maar bestikkerd, worden ze meteen beplakt als, een, als iemand die uh, een probleem is, als een crimineel. En, dat, en worden belast met een crimineel uh, record, ja. waar ze heel moeilijk later in hun leven, in hun echte leven, in hun volwassen leven van afkomen. Ja. En dat wordt, daar wordt op gewezen dat die wachten en die politieagenten inderdaad, zoals jij zegt, als hangjongeren op die scholen 24 uur per dag de boel in gaten houden... ...en dus iets moeten doen en dus kinderen dus uh, zeg maar op de bond slingeren. En dat, ja. dat is een heel negatief bijverschijnsel van het hebben ja. van al die mensen een derde van de publieke scholen in Amerika... naar schatting heeft iemand die gewapend is die de, die de wacht houdt... die de veiligheid in de gaten houdt. Goed, uh, nou dat is, nou is het natuurlijk zo dat dit uh, onderzoek niet helemaal zo... maar toevallig naar buiten komt, lijkt me zo... want dat is precies in het hart van de discussie en het stemgedrag in uh, de Senaat... over uh, de uh, nieuwe wapenwetten die een uh, Amerikaanse president Obama uh, erdoor wil zien te krijgen. Uh, zie ik het goed ja, zo of top. niet? Ja, nee, dat is allemaal, dit komt allemaal na afloop van Newtown. Hè? Drie maanden geleden de schietpartij op die, kleine, die lagere school waar 26 kinderen overleden. Nu is de vraag in Amerika, wat moeten we doen? Moeten we nu meer gewapende uh, veiligheidsagenten op scholen neerzetten... om die scholen te beveiligen? Of is dat, volgens veel ouders natuurlijk en veel oudergroepen, et cetera... die zich daar enorm hebben tegen uitgesproken, die zeggen... dat is onzin, we moeten juist minder wapens op school hebben... Terwijl de NRA, de National Rifle Association, meteen na Newtown heeft gezegd als de grote move van hun kant The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Oftewel, je moet een, de goede rick aan jouw kant hebben, die moet bewapend zijn. En zo kun je de slechte rick, die, de, de gewapende overvaller, de man, de jongen, de Adam Lanza die slecht wil doen, die kun je alleen zo stoppen. En dus betekent dat meer veiligheidsagenten op scholen. Rivos vanuit New York. Dankjewel. Zo verder, dames en heren. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen en buitenland. Wat de crisis ook heeft laten zien, dat als puntje bij paaltje komt nationale motieven domineren. Dus dat wat er gebeurt ja, dat is wat er gebeurd is. YOLO. En dat staat voor You Only Live Once, dat weet ik van Job Cohen. Helemaal goed. Dus dat geeft ook wel weer de kracht aan van radio als medium. Het is net zo leuk als het vervelend kan zijn. En dat is prettig en daar ben ik voor. We vinden vast alweer wat, uh, wat heel boeiend is voor ons allemaal. De gids.fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?